7 Uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care zegt in het AD dat het oplopende aantal coronabesmettingen geen reden is voor paniek. Als jongeren goed afstand houden tot hun ouders en grootouders, kan de schade beperkt blijven. Stelt Diederik Gommers. GGD's moeten clusters als feestjes, barbecues en studentenfeesten goed in de gaten houden, zegt hij in de krant. Volgens hem wordt het, snel, wordt het minder snel te druk op de IC doordat erg zieke patiënten ontsteming, ontstekingsremmer dexamethason krijgen. Ook zegt hij achter het besluit van het OMT te staan om mondkapjes niet landelijk verplicht te maken. De overheid in Iran heeft na de corona-uitbraak niets gedaan met alarmerende berichten over de toestand in gevangenissen, dat zegt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie schreven ambtenaren naar het Iraanse ministerie van Volksgezondheid over grote tekorten aan beschermende kleding en medische voorzieningen, maar werd daar niet op gereageerd. Amnesty zegt dat de brieven een vernietigend bewijs vormen van het falen van de regering om gevangenen te beschermen. Tienduizenden tegenstanders van de Wit-Russische president Lukashenko... hebben in Minsk gedemonstreerd. Het protest was een steunbetuiging aan de voornaamste tegenstander van Lukashenko... bij de verkiezingen van volgende week zondag, Svetlana Tiganovskaya. Zij is de vrouw van de populaire blogger Sergei Tiganovsky, die sinds mei vastzit. President Trump zegt dat hij de verkiezingen van november niet wil uitstellen. Gisteren opperde hij in Twitter Twitterbericht nog die mogelijkheid. Vanwege corona moet er veel per post worden gestemd... en dat verhoogt volgens Trump het risico op fraude. De mogelijkheid van uitstel maakte al weinig kans... omdat het congres daarover beslist. En zowel de Democraten als de Republikeinen namen afstand van die suggestie. Het weer zonnig en zeer warm bij 25 graden op de Warren tot lokaal 35 in het zuiden. Morgen is er meer bewolking en dan kan er lokaal een bui vallen. Het wordt dan ook iets minder warm met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Het verkeersupdate. is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 in in ZFM ZFM met nu Van ZFM the schemes we gotta line the lines we gotta fight the fight we gotta fall for us we gotta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 Don't know mm. Every time I www.zfmzandvoort.nl